De NAVO stopt niet met acties in Libië voordat kolonel Gaddafi weg is. Het zou verraad betekenen van het Libische volk als we hem aan de macht laten. Dat schrijven de Amerikaanse president Obama, de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy in een ingezonden stuk in een aantal kranten. Het is ondenkbaar dat iemand die zijn eigen volk afslacht een rol kan spelen in een toekomstige regering, schrijven ze.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 In Amerikaanse staat Montana is de oudste man van de wereld overleden. Walter Burning stierf in zijn woonplaats Great Falls op 114-jarige leeftijd. Enkele maanden geleden werd hij geïnterviewd over het geheim van zijn ouderdom. Burning vertelde toen dat hij zijn hele leven maar twee maaltijden per dag had gebruikt... en zo lang mogelijk had gewerkt. Meer dan een halve eeuw was hij in dienst van een groot spoorwegbedrijf. Op de officiële lijst van oudste mensen ter wereld staat nu nog maar één man... die van voor 1900 is, dat is de Japanner Kimura die over vier dagen 114 hoopt te worden. Het weer is zonnig met in het noordwesten en midden nog lokaal mist. Later ontstaan er stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 13 graden in het noordwesten en 17 graden in het binnenland. De komende dagen geleidelijk meer zon en warmer. AWB verkeersinformatie op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... bij het knooppunt Azelo, 3 kilometer. Er staat er een auto in brand... Verder is er vrij veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer. En richting Den Haag bij Zoeterwoude, 6 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Ter Brechtseplein 5 kilometer.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Het NOS Radio 1 Journaal het Lara Rensen. Goedemorgen het is 4 minuten over 9. We richten onze blik het komend half uur op de Arabische Lentes. Onder andere. De meeste vrijdagen verlopen onrustig. En dat wordt vandaag ook weer verwacht in Syrië, Jemen en in Egypte. Maar eerst naar Japan. Want 1 miljoen yen, oftewel 8.000 euro, dat is wat elk Japans gezin krijgt... dat door de kernramp in Fukushima moest worden geëvacueerd. De Japanse regering heeft TEPCO, de eigenaar van de kerncentrale van Fukushima... daartoe opdracht gegeven. We gaan naar uh, Wouter Zwart, onze correspondent. Wouter, 8.000 euro per huishouden. Um, ja, zijn er getroffen Japanners daarvan onder de indruk? Nou, van het bedrag zelf misschien nog niet. Hè? Maar uh, het besluit dat het nu al uh, uh, zeg maar gaat uitbetalen... dat is op zich een heel snel besluit. Dus daarover kan me wel uh, tevreden zijn, uh, de Japanners. Het, het gaat natuurlijk ook om een voorschot, hè, een voorlopig bedrag. Je zei het al, 8000 euro per gezin. Uh, Zo'n 6200 euro voor alleenstaande. Uh, ja, en dat bedrag dat zal later waarschijnlijk worden aangevuld... als echt bekend wordt wat nou het precieze bedrag is... van die geleden schade. En die geleden schade, wat houdt het dan in? Uh, het feit dat ze hun huis moesten verlaten, het feit dat ze hun huis kwijt zijn. Wat, wat moet ik me daaronder voorstellen? Nou ja, je moet je voorstellen dat er... Wacht even, er gaat hier een telefoon. Ik zal me even ophangen. Uh, dat gaat uh, inderdaad om mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt... en hun uh, banen zijn kwijtgeraakt. Dus je moet je voorstellen dat er ongeveer 150.000 tot 250.000 mensen... geen huis meer hebben. Die zullen moeten worden vergoed. Nou, voor hun zal het bedrag natuurlijk flink moeten oplopen. Dat kan natuurlijk nooit blijven bij die 8.000 euro per uh, gezin. Maar er zijn ook mensen die ja, delen van hun baan hebben verloren. Aan dat soort dingen moet je denken, ja. Mm. En de hulpverleners zijn gisteren begonnen... naar het zoeken van slachtoffers rond de kerncentrale. Wat heeft die opgeleverd. Ja, dat, dat gaat dus om mensen die zijn omgekomen uh, bij de aardbeving en de tsunami in dat gebied. Zo'n zo 10 kilometer rond die kerncentrale. Daar kon men tot voor kort niet naar zoeken, naar die lichamen. Omdat ja, dat gebied, dat was veel te gevaarlijk voor de bergers om daar überhaupt maar naartoe te gaan. Nou, nu zijn die stralingsniveaus uh, een stuk lager geworden. Dus men kan nu beginnen met, uh, met zoeken. Nou, waarschijnlijk liggen daar zo'n duizend lichamen, heeft men uitgerekend. Uh, ja, en de grote vraag is natuurlijk, gaat men daar naast ja, die slachtoffers van de tsunami misschien ook wel lichamen vinden van mensen ja, die daar in de buurt waren... toen die enorme hoeveelheid vrij vrijkwam... na die explosies. Dus dat is iets wat men nu ja, probeert uit te zoeken in de komende dagen. Dat is net begonnen. En hoe is de toestand van de kerncentrale nu? Ja, ja, goed, kun je zeggen dat het goed gaat... Hè, in het geval van een enorme kernramp. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar het gaat ietsje... Beter lijkt het wel. Men is nu heel hard bezig om de omstandigheden te creëren... om uh, te kunnen beginnen met de reparaties aan die beruchte koelsystemen... van die reactoren 1, 2 en 3. Uh, daarvoor moet uh, eerst de waterstand in de kelders van die gebouwen... omlaag gebracht worden. Dat lukt, zei het nu, uh, volgens de laatste berichten. Maar het gaat allemaal wel weer heel moeizaam. Het zijn allemaal mini-stapjes in een drama... waarin we, ik vrees, uh, nog wel de komende jaren aandacht aan gaan besteden. Oké, okay. nou, Wouter Zwart, dat doen we dan met jou samen onder andere. Dank je wel. Um, ik zei het al even, de Arabische lentes, daar gaan we aandacht aan besteden. Het is vrijdag, dat betekent dat in veel landen na het middaggebed weer demonstraties zullen worden gehouden. Bijvoorbeeld in Jemen, daar wordt nu al uh, nou, zo'n 2,5 maand gedemonstreerd tegen president Saleh en zijn regering. Maar uh, deze Saleh blijft doof voor de roep om zijn vertrek. Um, in Jemen woont journalist Judith Spiegel. Judith, de opstanden in Jemen zijn, ik zei het al, nu zo'n 2,5 maand aan de gang. Zit er überhaupt nog beweging in? Nou, um, nee, eigenlijk niet. Het is um, inderdaad nu al wekenlang we precies hetzelfde beeld. Zowel op de, op, de, op de door de weekse dagen als op de vrijdagen. Er wordt, zeker op vrijdag, dat verwacht ik ook wel, nog wel massaal gedemonstreerd. Door beide kanten, alleen waar dat toe leidt is compleet onduidelijk. Het heeft tot nu toe in ieder geval voor de anti-regeringsdemonstranten nog niks tastbaars opgeleverd. En het is heel moeilijk te voorspellen wanneer dat dan gaat veranderen en hoe dat moet gaan veranderen. de president zit, zit, heeft de hakken in het zand gezet... en zit in een paleis en zij zit op een plein. Ja, en hij gaat er niet weg. Vormen de demonstranten, de mensen die willen dat hij opstapt... wel um, één front? Ja, in ieder geval dat is wel wat ze willen doen geloven. Kijk, in, in zoverre vormen ze één front... dat ze wel met z'n allen op één plek zitten... en ze hebben daar in Engeland van tentenkampen opgericht. Je, je moet dat zien als... Een... Gewoon een reuzencamping. Alleen binnen die groep uh, zijn wel degelijk allerlei subgroepjes ontstaan. En dan ik, ik hoorde laat dat er nu 51 jeugdgroepen zijn. Dat is er best, ik weet niet of dat echt klopt hoor. Er kunnen er best meer of minder zijn. Maar in ieder geval dat geeft het wel aan dat ieder organiseert zichzelf organiseert. Dat zijn groepjes van een mannetje of honderd. En dan heb je nog de verdeeldheid die sowieso al bestaat tussen de gevestigde oppositiepartijen. Van, en die variëren van. Een islamitische partij, een socialistische partij. En dat zit allemaal op en rond dat plein. En ja, af en toe levert dat ook gewoon spanningen op. En dan wordt over elkaar geroddeld en uh, geschreven. En... Maar naar buiten toe vormt het wel een front. Oké, okay. dus het is niet zo dat het daardoor voor Saleh makkelijker is om te blijven zitten, Judith? Nou, dat is natuurlijk wel een, een, een tactiek waarvan ik ook wel eens denk dat hij die volgt. Dat hij gewoon, hij wacht af, hij blijft zitten, hij koopt tijd... Net zolang tot, tot die onderlinge uh, oneenigheden misschien wel zorgen voor een soort implosie van die, van die demonstraties. Uh, dat zou heel goed kunnen dat hij daarop gokt. Hm. En hoe staat dat met het leger? Want dat is altijd belangrijk, hè. Op welke kant uh, het leger staat. Wat, wat, wat doen zij? Hoe uiten zij zich? Nou, dat leger is in wezen verdeeld... In... Nou, laten we maar eenvoudig zeggen, twee delen. Het deel dat nog steeds achter de president staat... en een deel dat achter de overgelopen generaal Ali Mohsen staat. Uh, dat laatste onderdeel heeft altijd gezegd... Wij, wij zijn overgelopen alleen maar om die demonstranten te beschermen... tegen eventuele aanvallen van de regeringsleger, want daar zijn we het niet mee eens. Alleen eergisternacht uh, was eigenlijk een, een vreemde situatie... Is dat tussen die twee legereenheden, laat maar even zeggen... Zijn er uh, schermutselingen geweest in de buurt van het vliegveld, ook in de buurt van de staatstelevisie? Er is geschoten, er zijn ook één of twee doden zijn gevallen. Tussen dus dat Ali mohsin leger en het Ali Abdullah Saleh leger. En dat uh, is wel een nieuwe ontwikkeling, die ook weinig te maken lijkt te hebben met het verdedigen van, van of het beschermen van demonstranten. Maar veel meer te maken lijkt te hebben met gewoon militaire. Met militair militaire stratego met bepaalde checkpoints in willen nemen... met staatstelevisie in willen nemen, met vliegvelden in willen nemen. Dus hoe we dat precies moeten duiden is nog een beetje onduidelijk... of dat nou een incident is of dat dat het begin is van iets groters. Ja, ja, ja bijvoorbeeld een, een burgeroorlog kan ik me dan zo voorstellen. Goed, precies. Eh, Um, Judith, wij wachten dat vrijdaggebed eerst maar even af. Dank je wel weer voor jouw bijdrage uit Jemen. Nou, dat geldt ook voor uh, landen als Syrië en Egypte. Um, ook bijvoorbeeld in Syrië, daar waar de repressie misschien wel het grootst is... worden toch weer demonstraties gehouden tegen het regime van de president die daar zit. Dat is Assad. Arabist Leo Kwarten is um, deze week teruggekomen uit Syrië. Meneer Kwarte, goedemorgen. Dag, goeiemorgen. Het lijkt er vooralsnog op dat dat protest in Syrië doorzet. Deze week gingen er weer nieuwe groepen demonstranten de straat op. Studenten, vrouwen ook hè, in de stad Banjas. Wat ja, verwacht ja. u voor vandaag? Uh, ja, vandaag uh, hetzelfde eigenlijk. Uh, de protesten zijn tot nu toe voornamelijk geweest tot, uh, op vrijdag. Het is een soort van cyclus. Het heeft uh, de oppositie lijkt ook te hebben afgesproken dat ze eigenlijk die protesten alleen op, uh, op vrijdag willen doen. Dus uh, vandaag kunnen we zeker wat uh, verwachten. Uh, wat we nu hebben gezien is dat in uh, Damascus zelf uh, er niet zo heel erg veel gebeurt. Uh, de actie is meer in andere plaatsen. Het zijn andere grote steden in uh, Syrië, zoals uh, Latakia, Derra, uh, wat voorsteden van uh, Damascus, zoals Douma, Homs. Eigenlijk is het uh, vrij uh, breed verwijt in, uh, in, in Syrië. Mm -hmm. Wat je daarnaast nog een keer ziet is dat uh, het leger en de speciale troepen, moet ik eigenlijk zeggen, van de Bashar, dermate hard optreden vaak, dat er dan doden vallen. En daardoor krijg je dus uh, buiten die vrijdagen ook nog eens een keertje demonstraties. Omdat uh, ja, mensen boos zijn, ze begraven hun doden. Ja, en dan vallen er weer doden. En In zo reactie krijg je een op ja hele cyclus. Uh, ja. En er kwam bijna geen journalisten Syrië binnen. Hè? Het is ons bijvoorbeeld niet gelukt. U, u was er trouwens voor werk. Hè? Hebt, he, heeft u zelf iets van de protesten kunnen zien? Echt zien? Nee, dat, dat niet. Ik, wel was ik er op uh, vrijdag, was ik in Damascus. Dus ik ben wel op bepaalde plekken geweest waar de actie is geweest. Wat je wel zag, ik, ik, ik zag geen, geen actie. Wat je wel zag is dat de regering um, uh, wel zijn maatregel had ge, getroffen. Dat wil zeggen dat je uh, uh, honderden uh, mannen ziet rondlopen in, in lederen jacks en op witte Nike-schoenen. Dat zijn wel mensen die behoren bij de veiligheidsdienst of die zijn ingehuurd door de veiligheidsdienst. Met knuppels of met uh, revolvers onder een t-shirt. Het, uh, dat zijn potige kerels die je eigenlijk wachten totdat er iets gaat uh, gebeuren. Maar er gebeurde helemaal niets. Nee. Op, op het moment dat ik er was, toen was er wel in de voorsteden van de Damascus iets aan de hand, maar niet waar ik was. Nee, maar als ze ingrijpen, dan doen ze dat stevig, hè? Ja, absoluut. Ja. Het, het geweld is uh, de oplossing in de ogen van het, van het bewind. Uh, het is eigenlijk altijd geweest. Ik zie eigenlijk het uh, bewind uh, Bashar... Uh, ...als een soort van een Saddam Hussein light. Het is niet zo ergens onder, onder Saddam Hussein, maar aan de andere kant is het een uh, regime... ...dat in het uh, verleden heeft aangetoond dat ze heel makkelijk naar geweld grijpen. Ook heel makkelijk naar geweld grijpen als, uh, als oplossing. Echt de, de bevolking willen uh, intimideren om weer uh, ja, onderdanig uh, onder te zijn. Mm -hmm. En dat, dat zie je dus nu ook. Maar het is een aanpak die absoluut niet werkt, omdat... Uh, die protesten zie je in heel erg veel steden. Dat is nog nooit eerder voorgekomen in Syrië. En wat je ook ziet is dat portretten van Assad die zijn heilig. Die zijn heiliger dan de dan de Koran in Syrië. Dat die worden verscheurd. Dat, uh, uh, ja, weet het, uh, je hebt vaak van die verlichte foto's van, van Bashar of van zijn, van zijn vader die dan met stenen worden stuk gegooid. Auto's van uh, mensen van de veiligheidsdienst... die vaak in bepaalde wijken wonen in steden... worden vernield uh, of in, uh, in, in brand ge, gestoken. Dat soort zaken. Ongehoord. En dat, en dat zie je dus steeds meer. Aha, okay. en dat is wat, ik, uh, ja, wat je echt ziet in Syrië... is dat de muur van de angst brokkelt af. En het feit dat president Assad... Um... Gisteren mensen heeft vrijgelaten die eerder bij demonstraties waren opgepakt tegen de regering. Wat betekent dat? Niets. Niets? Nee? Is dat geen teken aan kon... de wand dat hij zich ja, toch een beetje klem voelt zitten? Uh, het is gewoon een soort uh, stick and carrot. Het is een soort van, een beleid van, van slaan en, en geven. Dat is het. Die mensen die zijn opgepakt, die waren opgepakt in een dorp bij Banias. Het is in het noordwesten van Syrië aan de kust... Die mensen die waren opgepakt als een maatregel. Er waren dus protesten geweest in het dorp. Uh, het leger viel uh, later door binnen. Ze spraken dat uh, gewapende elementen die jihad, jihad riepen, met andere woorden ja, fundamentalisten, daar amok zouden hebben, hebben gemaakt. Ze claimden zelfs dat ze een aantal politieagenten hadden doodgeschoten. En namen toen gewoon wraak door een heleboel uh, jonge mannen. In, in, of jonge mannen en oudere mannen, zeggen les het boven de 15 jaar op te pakken. te verzamelen op een, op een plein, die uh, te schoppen, te slaan. en vervolgens af te voeren. Uh, dat was in feite de maatregel, de straf voor het dorp. En, en later dan, ja, komt Bashar dan naar, naar buiten. Die zegt van ja, dat kan eigenlijk niet. En vervolgens worden ze dan weer vrijgelaten. Okay. Wat wel zo was, is dat de, de vrouwen en kinderen van deze mannen die waren opgepakt. dus wel een lange tijd de weg hebben geblokkeerd. de hoofdweg tussen laten. Akia in het noorden en Banias in het zuiden. In protest. Ze willen gewoon hun mannen terug hebben. Het is een groot verschil met vroeger. Kijk, in 1982 is er een stad volledig uitgemoord in Syrië, Hama. Uh, daar was ook een opstand gaande en dat heeft iets van 20.000 doden gekost. In die tijd kon dat, want je had geen tv, je had geen mm -hmm. mobiele telefoons. Nu is dat anders. Alle filmpjes wat er gebeurt, verschijnen uiteindelijk binnen een paar uur ja, op internet. Ja, we kunnen meekijken. Hè? We kunnen meekijken. Oké, okay. nou, we, we wachten ook hier uh, vandaag maar weer af. Leo Kwarten um, over Syrië, we hebben eerder ook over Jemen gehad. En uh, ook in Egypte gaat waarschijnlijk veel gebeuren vandaag. Uh, we houden u op de hoogte hier op Radio 1. Arrobist Leo Quarter hoort u. En uh, zodat... Uiteindelijk, is Ista, u kent misschien zijn naam niet... maar ik weet bijna zeker dat u zijn ontwerper wel kent. Straks meer. Eerst naar Sean Bakker. Oké, rustig, John. Ja, het is dus een hele normale vrijdagochtend met niet al te veel files meer. Nog wel een opvallende op de 20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, drie kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... 17 minuten over negen. Joris van der Kerkhof zich vanochtend bezig met 65 jaar wegenwacht. En heb je nou iets nieuws? Ja, helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Dat kunnen we openmaken wat dat nieuwe is. Natuurlijk is het weer geel. Appa, dit is de achterkant die dan, die dan open gaat. Um, het nieuwste van het nieuwste: uh, wat gaat rijden? U gaat erin rijden. U drukt op een knopje, en wat gebeurt er dan? Dan komt de afsleppas naar buiten, achteruit de bus. Dat klinkt niet nieuw. Toch? Nou, laten we maar verder gaan. En, uh, dan kun je, dit, normaal zit, uh, heb je hier een heel andere auto voor nodig, een grotere auto. En dit komt gewoon uit de achterbak. Een, een andere auto voor nodig, ja. En hier kunnen we in één keer de klant van A tot Z helemaal mee helpen. Mochten wij blijft, hem meer... uh, repareren. Blijft die uh, wel openstaan. Nee hoor, nee hoor. Hij zakt achteruit de auto. En hij komt achter op de trekhaak van de auto. En de klep kan gewoon dicht. Nou, laat u maar... Misschien kunt ja? u mij dan wel vervoeren, wie weet. Zit u weer open daar. Meneer Druijf in 1958 begonnen we bij de ANWB. Als u dit zo ziet... Oh, oh hè? Ja, Toen moesten we duwen. Toen moesten we wonnen hem achter de ANWB-zaal. En we probeerden hem mee te trekken. En nu als je dit ziet, het is geweldig. Ja. ja, ik vind het heel erg mooi. Kunnen dan, alle auto's, uh, kunnen dan alle auto's mee? Zegt u? Kunnen alle auto's mee? Uh, zo goed als. Ik denk uh, 85, 90 procent kunnen we mee, uh, mee vervoeren. Behalve dan de vierwieldrijf, tenminste de permanent vierwieldrijf. Dat dan wordt dan wat lastiger. En je zit een beperking aan het gewicht. Ongeveer een auto van 1700 kilo kun je, kun je meenemen. Ja, ja, u weet het dan welke auto's dat zijn. Kan die nou al dicht? Of, uh... Nee, dan moet ik hem iets verder laten zakken nog. Ja, ja, okay. Het <laughs> dat... is er net een speelgoed, een uh, snoepwinkel zo, hè? Ja, geweldig. Ik vind het zo leuk. Zo, die techniek is zo vreselijk doorgegaan. Ja, het is fantastisch om zo te mogen werken. Hoewel ik er nooit, nooit geen verdriet van gehad heb, hoor. Van mijn ouders is zo'n soort werk. Nee, nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Oh, nou gaat hij dicht, ja. Nou is alles uh, zo gezet. Dat, uh, ja, het is gewoon een karretje erachteraan. Wat uh, maakt het voor u makkelijker zo, op deze manier? Ik denk dat we hiermee een, een stukje kostenbesparing, een stukje service naar de klant toe. Dat dat heel belangrijk is dat we van A tot Z kunnen helpen zonder nog een keer een derde in te hoeven schakelen. Met een tweede wachttijd, wat alleen maar bevorderlijk is voor de klant en ook voor de organisatie. En als het dan koud en vervelend is, als jullie het echt druk hebben, dan werkt dit ook? Dan werkt dit ook, ja. In samenspraak met... Dispatch met de meldkamer. Is er aan de binnenkant nog iets veranderd, iets extra's? Nee, het is dus verder aan de binnenkant. hebben We al alleen een, een systeem dat die goed bedrijfszeker en veilig opgeborgen zit. En verder is dat een stukje beperking in je, in je, in je laadruimte, zeg maar. Maar hebben we aan de zijkant hebben we door middel van twee schuifdeuren... Hebben we toch de toegankelijkheid van het voertuig kunnen bewerkstelligen. En u rijdt met deze ook naar Amsterdam toe? Ik rijd met deze niet naar Amsterdam. Hij blijft hier. Oké, okay, nou mooi. Fijn. Veel, veel plezier met uw werk. Dank met wel. uw stukje werk. Dank u wel, hoor. Naar Amsterdam toe. Uh, uh, u gaat wel hè, naar de autorij. Ja, ik ga naar de autorij mee. Nou, Veel plezier dan. Wat, wa, wa, waar, waar kijkt u het meest naar uit? Nou, naar de stoet. Het is heel gek. Maar, ja. Ik vind de, de rij leuk. Maar die de stoet en het de, de oude, de oude en het nieuwe. En welke auto gaat u rijden? Ik ga in de Touran mee. Dus de, oh, een moderne auto. Ja, een moderne, hele moderne auto. Nou, heel veel uh, plezier. Ja, We gaan een stapje achteruit. Er worden foto's gemaakt. De auto wordt zo naar voren gereden. En dan komt u bij de geel-oranje-witte ballonnen. En dan gaat het feest van de wegenwacht vandaag echt beginnen. En wij blijven bij historisch. Joop Ista heeft al. Uh... Heel wat sporen nagelaten in Nederland. In bijna elk huishouden zijn, of moet ik zeggen waren... wel een of meer ontwerpen van zijn hand te vinden. Ista is uh, industrieel ontwerper. Was jarenlang verantwoordelijk voor producten van merken als uh, RS, Philips, Aristona. En zijn archief draagt u nu over aan het Louis-Kauf-instituut. Dat het zal gaan bewaren. Meneer Isda, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft veel ontwerpen, maar uw naam stond er niet op. Um, kunt u eens uitleggen aan de mensen die uh, u misschien niet meteen bij naam kennen... waaraan herkennen? we uw hand. Nou, dat is heel lastig, want uh, het zijn producten die toch uh, voor, door de meeste mensen als uh, anonieme producten in hun huis worden aanvaard. Alleen uh, een belangrijk uh, aspect misschien om uh, de dingen te herkennen is dat uh, de producten uit de beginperiode bijna allemaal de merknaam RS dragen. Mm -hmm. En aan wat voor producten moeten we denken? Wat heeft Dan u allemaal ontworpen? Dan aan radio, tv, uh, kleine en grote huishoudelijke producten. Zoals stofzuigers bijvoorbeeld? Stofzuigers, ja? wasmachines, uh, koelkasten, wasdrogers uh, en dergelijke. Noem maar op. Kortom, maar... de spullen die iedereen in zijn huis heeft in keuken of elders. Wat, wat, maar was het niet een echte ISTA-stofzuiger? <laughs> Ja, voor de echte kenners wel natuurlijk. Nou, kom maar op. voor het gewone publiek is het een doorsnee-stofzuiger die goed het, werkt. Ja, wat, wat maakt het tot een echte ISTA-stofzuiger? Nou, nogmaals dat er de bekende merknamen op staan. Ja. En uh, B, dat het goed ontworpen, functionele producten zijn waar mensen gewoon uh, prettig mee kunnen omgaan en hun uh, bestaan mee kunnen vullen. Ja, en de vorm? Was had het, had het nog een speciale vorm toen u begon? Nou, de vorm was natuurlijk wel sterk ontleend aan het functionalisme... zoals dat in de veertiger en 50er jaren heel sterk in Nederland was vertegenwoordigd. Dus geen frivoliteiten, maar gewoon... Zaken ...werden tot uh, praktische zaken verheven, veel frivoliteiten... en. Uh, Varianten in vorm, kleur en detail waren er meestal niet bij. Ja, en u begon in 1957, hè? Uh, heeft dan meer dan een halve eeuw ontwikkelingen gezien in het uh, industrieontwerpen in Nederland. Ja. Uh, wat, wat is de belangrijkste verandering geweest? Nou, de belangrijkste veranderingen zijn toch wel dat het vakgebied in de eerste plaats een echt plaatsje heeft gekregen in het ontwikkelingswerk van allerlei bedrijven. Het was toen in die periode, toen wij begonnen, en dat was al voor 1957 toch. Niet echt gebruikelijk om uh, industriële ontwerpers in te schakelen in het ontwikkelen van wat dan ook. Hm. En dat is uh, vanaf die periode langzaam uh, beter geworden. En nu is het vakgebied in feite niet meer weg te denken uit uh, de samenleving. Hoorde hiervoor iets uh, spreken bij u over uh, auto's en de raai ja. uh, De ontwikkeling op dat terrein is natuurlijk ook ondenkbaar zonder ons... Uh, op te winden of in ieder geval te kijken naar de vormgeving van en, uh, die dingen. En hoe verklaart u dat die vormgeving zoveel belangrijker is geworden? Omdat we uh, het zicht op wat de techniek is een beetje zijn kwijtgeraakt. Producten zijn uh, vroeger althans uh, wat helderder geweest... In, uh, hun functievervulling, ook wat het inwendige betrof. Mm -hmm. En dat is uh, steeds uh, minder geworden. We hebben geen idee meer hoe de techniek is die erachter zit. Die zorgt dat onze uh, moderne telefoons en dergelijke. al die dingen doen die we nu zo graag van ze willen. Ja, vindt u dat jammer? Dat, dat, dat vind ik we... soms jammer, ja. Soms ja. Jammer, maar aan de andere kant, ja. Die technieken zijn ook zo complex geworden. dat je niet kunt verwachten dat de gebruiker onmiddellijk begrijpt. Nee. Nee. Uh, wat zijn handeling voor implicatie heeft in het product zelf. Nee. Um, nou heeft u het afgelopen jaar uh, zo'n beetje elke week een dag in het archief gestaan... om al uw ontwerpen nog eens te bekijken en te sorteren. Hoe was dat om te doen? Nou, dat was uh, af en toe wel, uh, wel een beetje confronterend. Waarom? Uh, niet in de zin van dat ik geschrokken ben van de dingen die ik zelf heb gedaan. <lacht> maar uh, je ziet in het bekijken van al die oude spullen... Uh, hoe uh, het vak zich heeft ontwikkeld. Hoeveel professioneler uh, die hele uh, productontwikkelingsactiviteit in de loop der jaren is geworden. Als je de schetsjes en tekeningetjes vanuit de vijftiger jaren vergelijkt met uh, datgene wat nu allemaal kan en ook wordt gedaan, dan is dat uh, enorm, ja. enorm het verschil. Maar een beetje vergelijkbaar met, kijkt u eens naar de kwaliteit van de libellen van vandaag en die van 1950... En wanneer kunnen we het allemaal gaan zien? Want dat is, is natuurlijk de bedoeling van al deze noeste sorteerarbeid. Nou, er zal in het najaar, de juiste periode is nog niet duidelijk, in Utrecht in ieder geval een klein expositietje van het werk worden gehouden. Want op dit moment moet uh, het feitelijke overdracht van het archief... naar het louis Kalf instituut in Eindhoven nog plaats hebben. Ja, okay. En ook uh, de werkzaamheden voor het archiveren zijn nog niet gereed. Nou, dan wachten we nog geduldig af, meneer En Dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja, tot je dienst en een prettige dag. Fijn, u ook. Dag. Het is uh, bijna half tien. Um, vandaag is het ook nog eens een jaar geleden... dat de IJslandse vulkaan, ja, daar is hij weer, via Fjajökul... Uitbarsten. Dagenlang bleef het luchtruim gevuld met as. En hierdoor werden ongeveer 63.000 vluchten geannuleerd. Duizenden mensen stranden op vliegvelden. U kent de beelden nog wel. Zo ook deze eer. Hij moest dagen op schitteren blijven. Hij mocht dan ook nog op de bankjes niet slapen. Hij wou ons op 5.30 en ze we're ons dat we sleep um, on the couches. de kouken. Totdat er een confrontatie gebeurde waar de veiligheid kwam en ze vroeg met ons... om te zeggen dat de man was. You know, we willen want wat medeleven. We don't be stuck in de airport. We We willen wat medeleven. De Totale schade van de aswolk was bijna 3,5 miljard euro. Edwin Zanen, toeroperator in IJsland. En van huis uit fysisch geograaf. We hebben u toen veel gesproken, meneer Van Zanen. Um, hoe is het nu? Zijn de gevolgen nu nog zichtbaar op IJsland? Aan uh, nou, het oppervlak valt wel mee met die gevolgen. Er is, de meeste as is neergevallen net voordat het groeiseizoen begon. Dus de vegetatie heeft zich echt wonderbaarlijk snel uh, heeft hij de zaak hersteld. Mm -hmm. uh, er zijn op de iets langere termijn uh, waar we nog wel uh, een behoorlijke gevolgen. Er is namelijk in de buurt van die e lejeukel is een haven gemaakt voor een uh, ferry richting de Westman-eilanden. Dat is een eilandengroepje ten zuiden van IJsland. En die is na twee maanden tijd moest die weer dicht. Omdat er zoveel uh, slip en sediment werd aangevoerd door de nabijliggende rivier. Dat die haven één keer uh, dichtgeslipt is. En aangezien op er bijstander één zandzuiger is. Dus hier is werk voor Nederland. <tieft> um, ja, uh, en, en die ligt toevallig in het noorden van IJsland. Is die haven buitengebuild? Dus dat is een, een, een nadeel, zeg maar ja, nog. Wat ja. uh, aan de lijf wordt ondervonden. Maar uh, ziet u het nog terug op het landschap? In het landschap zie je het terug als je vergelijksmateriaal hebt. Als je ziet, als je weet hoe het eruit gezien heeft, in ieder geval beneden hè, in, de, in het laagland. Als je natuurlijk omhoog gaat richting de vulkaan zelf, daar zie je nog wel, uh, wel degelijk uh, enorme hoeveelheden as liggen. En, en, of in ieder geval, er is weer sneeuw overheen gekomen van de winter, maar daartussenin kun je dat gewoon nog terugvinden. Maar het is niet zo dat het uh, nadelig is voor het, voor het dagelijks leven op dit moment. Het okay. is afgelopen zomer nog wel geweest, in wat met uh, uh, stofstormen of, of asstormen die je toen hier nog had. Maar daar hebben we afgelopen winter vrij weinig last van gehad. Ondanks dat het toch wel redelijk veel gestormd heeft hier in de is recente het, periode. Is er nog een kans dat die vulkaan binnenkort weer uitbarst? Of is die rustig? Uh, even het zelf schat ik in dat die kans niet zo heel erg groot is. Je moet je voorstellen dat eenmaal die als als die kraterpijp geconsolideerd ge is, dan, dan is dat, zit dat gewoon weer muurvast. Uh, er zijn wel vulkanen van eenzelfde origine. die, uh, die in principe over tijd zijn. En, uh, dat is de nabijgelegen Katla. waar we vorig jaar over gesproken werd. dat die misschien getriggerd zou worden. Ja, dat is nog steeds een, een, een, een vulkaan. die hier in de top drie van uh, uh, Disasters to Come uh, uh, staat. genoteerd. Zeg maar. mm, nou, um, dat wachten we dan vol spanning af. Kunt u nog één keer de naam van die vulkaan uh, zeggen? Je doet het zo mooi. Ja, Fiat jeukel. Dat was ook een. dat ja, was, was, was een nummer hier zo in het. Uh, in de voorrondes van het songfestival heeft hij helaas niet gehaald. Maar dat heet ook EF Zata ja, Jeuko. Kijk, ja, dan leer je het wel. Maar uh, u kunt het in ieder geval beter, beter dan <lacht> ik. Edwin is aan, de toeroperator in IJsland. En dank dat u ons even te woord ja, wilde ja. staan vanochtend vanuit IJsland. Goed, nou, dan zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 voor, nou voor nu. Vanmiddag uiteraard meer. Uh, ook de collega's van de KRO gaan verder op de zender. Mark. Goedemorgen. Een heel goedemorgen. Ja, zometeen bij ons. Middelbare scholen die willen niet dat schietclubs leerlingen op scholen gaan werven... voor de schietsport, zoals gisteren aankondigde. Straks dan reageert de koepel van scholen. En ook nog een sprookjesbruiloft met een indrukwekkende gastenlijst en een inzegening in de basiliek van Oudenbosch. Het leek allemaal te mooi om waar te zijn en dat was het ook. Kort voor de plechtigheid werd de bruidegom, een nephertog, in de boeien geslagen. En hij staat vandaag voor de rechter. Toenmalige burgemeester had een grote rol in de ontmaskering. En hij blikt met ons terug. Dit en meer zometeen, Karel. Goedemorgen, Nederland, na het nieuwsbulletin van half tien met Doral Negens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Shorders in de Rotterdamse haven werken weer. Ze voerden actie voor een betere CAO. Er is lang gepraat over nieuwe arbeidsvoorwaarden... maar bonden en werkgevers zijn het nu op hoofdlijnen eens. Dinsdag praten ze verder over details. De leiders van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk... zeggen dat de NAVO doorgaat met acties in Libië... totdat Gaddafi weg is. Het is volgens hen ondenkbaar dat iemand die zijn eigen volk afslacht een rol kan spelen in een toekomstige regering. Dat zou verraad zijn aan het Libische volk, vinden ze. In Gaza is het lichaam van een Italiaan gevonden die gisteren was ontvoerd. Volgens Hamas is hij vermoord door een splintergroep die contacten heeft met Al-Qaeda. De Italiaan was aangesloten bij een vredesorganisatie die de Palestijnen steunt. De politie vond zijn lichaam vannacht bij een huiszoeking. En de Grebbelinie wordt een rijksmonument. Staatssecretaris Seilstra brengt zondag een bezoek aan het gebied... en zal dan de status van Rijksmonument toekennen. De Grebbelinie loopt van Rhenen naar Spakenburg... was onderdeel van een van de belangrijkste verdedigingslinies van ons land. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB nou, Verkeersinformatie met nog maar één opvallende file. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk, drie kilometer. Er staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Schietclubs niet welkom op middelbare scholen. China verwijdert westerse invloeden uit het straatbeeld. Het pensioenakkoord is ook goed voor de werknemer, vindt vakbond CNV. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2,5 minuten over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Almere. En dat is de vestigingsplaats van Fightstaff, een bedrijf dat zelfverdedigingscursussen organiseert. Maar ook een bedrijf dat vlak na Alphen der Rijn in de ogen van velen een nogal smakeloze advertentie in de kranten plaatste. Straks een gesprek met de eigenaar. Reacties en vragen kunnen ze kwijt. Goedemorgen Nederland, Schietclubs zijn niet welkom op middelbare scholen. De Koepelorganisatie voor voortgezet onderwijs, de VO-raad, wil geen praktijklessen voor de schietsport op scholen. Gisteren kondigde de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie aan om leerlingen te willen werven. Goedemorgen, Sjoerd slachter. U bent voorzitter van de uh, VO-raad. Ik ben niet zo, slap, niet zo En mijn vraag heb ik hier: waarom zijn ze eigenlijk niet welkom op de scholen? Nou, het lijkt me inderdaad geen goed plan. Uh, leerlingen van 12 jaar, 13 jaar, die moet je niet vertrouwd uh, maken met vuurwapens. Hey, op die leeftijd uh, ja, leren ze soms opnieuw weer omgaan met vriendjes en vriendinnetjes. Ze hebben al heel vaak moeite genoeg uh, om te gaan met hun eigen emoties of met frustraties, teleurstellingen. Nou, daarin pas helemaal niet het leren omgaan met, met vuurwapens. Dus waarom, niet om... eigenlijk niet? waarom eigenlijk niet? Je kan ook zeggen, dan kunnen ze misschien die, die frustraties een beetje van zich afschieten. Nou, dat lijkt mij buitengewoon onverstandig. Hè? Een, een vuurwapen, en zeker ook automatische wapens, die roepen toch altijd iets van agressie af. De taak van uh, opvoeders is nu juist vaak om dat een beetje te hanteren. En nee, dat lijkt me buitengewoon slecht om ze dan te zeggen... Nee, die leerlingen zijn vertrouwd met vuurwapens. Waar zou dat toe dienen? Nee, slechte zaak. De KNSA is al drie jaar bezig met de voorbereidingen. Hoort hier nou het hier voor het eerst van... Of, of hebben ze in die tijd niet al eerder scholen benaderd? Uh, ze hebben wel eens een enkele keer scholen benaderd. Hè. Scholen worden ook wel eens uitgenodigd op uh, uitjes. Een dag uh, met een klas of een dag met, met personeel. Uh, maar zo'n concrete uitnodiging om alle scholen en dan ook uh, die leeftijd... met name vanaf 12 jaar leerlingen te gaan recruteren... nee, dat lijkt me echt heel slecht. Heel slecht. Bent ja. u ook tegen dat soort dagen? Ik kan me ook voorstellen dat het een zeker educatief aspect heeft. Zeker. En dan heeft het natuurlijk ook een wat andere sfeer. Hè? Dan is het ook in een sfeer van een uitje. En ik begrijp ook best dat er een zekere uh, aantrekkingskracht uitgaat... Hè? op grote afstand iets bewerkstelligen... Uh, en ja, als dat in een bepaalde sfeer gebeurt, kan ik me er ook iets bij voorstellen. Namelijk zo'n sfeer van een uitje. Maar om echt leerlingen op scholen te werven voor schietclubs. Hè, onder het motto: dan raken ze vertrouwd met vuurwapens. Nou, dat vind ik juist de omgekeerde wereld. Ik hoop juist dat als leerlingen ooit uh, in aanraking komen met een vuurwapen. dat ze heel onhandig en heel onwendig doen. Dat zou toch aanzienlijk beter zijn... dan dat ze er vertrouwd mee zouden zijn. De Schuttersassociatie zegt... Uh, wervingsactie in samenspraak... met Sportkoepel en OC NSF gemaakt te hebben. En die KNSA die wijst erop... Ja, dat de Olympische Spelen in Londen... er ook weer aankomen. En het is een Olympische sport ook. Hè. Moet je dat dan wel verbieden? Het is, het is sport. Nee, ik verbied ook zeker de sport niet. En dat gebeurt ook in een heel andere context. Maar we hebben het hier over een school... We hebben het over het benaderen van leerlingen van 12, 13 en 14 jaar. En een school staat toch in een pedagogische relatie tot leerlingen. Die heeft een andere opdracht dan om leerlingen te helpen vertrouwd te raken met wapens. Dat past niet bij de opdracht van een school. Ja, gouden medailles. Dan moet je wel uh, jong beginnen toch altijd? Ja, maar ook dat nogmaals. Ik heb niets tegen de uh, schietsport. Ik denk ook dat de sfeer... Uh, dan ook heel anders is. Hè. daar zal veel meer de nadruk op techniek leggen. Maar het beeld uh, scholen benaderen, nogmaals ook op die leeftijd... en dan onder het motto, dan raken ze vertrouwd met vuurwapens. Nee, ik wil juist niet dat ze vertrouwd raken uh, met vuurwapens. En die enkele leerlingen die op latere leeftijd echt kiezen voor de sport... nou, dat zijn ze zo, maar er moeten niet scholen uh, voor benaderd worden... en die moeten er ook niet een bijdrage aan willen leveren. Ja, reageert u misschien extra... Ja, omdat, omdat er nu juist allerlei uh, incidenten zijn geweest met, uh, met allerlei schietpartijen natuurlijk. Ja, en die zijn natuurlijk ook wel eerder geweest. Uh, dat speelt natuurlijk mee. We zien ook uh, ja, hoe makkelijk als leerlingen zichzelf niet in de hand hebben, of als ze uh, ontsporen. Uh, en ze hebben ook nog een keer de beschikking over vuurwapens, hoe enorm catastrofaal dan ook direct de uitwerking is. Kijk, scholen geven soms ook uh, vechtsport op school. Hè. Die leren en trainen ook leerlingen als het gaat om judo. Uh, dat heeft er ook veel te maken met beweging. Maar ja, een klap uitdelen op het schoolplein is al uh, verboden en moet je al niet willen. Maar de effecten daarvan zijn natuurlijk niet te vergelijken met het effect van een kogel. Ja. Wat vindt u sowieso van de timing uh, om, om hier op dit moment mee te komen van, van de schuttersverenigingen? Ja, timing vind ik ook heel ongepast. En we zijn eigenlijk nog vol van die vreselijke gebeurtenissen in Alphen. En dan eh, op dit moment zo'n uitnodiging sturen naar scholen. En als het een samenloop van omstandigheden is, dan is het wel een hele ongelukkige samenloop. Ja, heeft u enig idee wat scholen hiervan vinden? Hoe ze gereageerd op, op deze uitnodiging? Ja, ja, scholen zullen denk ik dit massaal afwijzen. Ik denk ja. dat ze het ook niet zullen toestaan. Uh, ik denk dat iedere docent en iedere schoolleider snapt dat dit niet uh, past bij de taak die een school heeft. Nee, wat heeft u voor geluiden gehoord dan van scholen op dit moment Ja, scholen die ook zeiden, slecht plan, niet doen, werken we niet aan mee. Er stond in trouw vandaag ook een reactie van een van die scholen... die ook gezegd heeft, de uitgesloten, dat doen we niet. En we zijn al heel terughoudend he, met ja, allerlei clubs die uh, vragen... om uh, reclame materiaal naar scholen toe te sturen. Maar dit zegt, uh, zei die schooldirecteur, zullen we zeker niet toestaan. Natuurlijk hebben wij ook de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie... om een reactie gevraagd, maar zij hebben naar alle media... Een voorlopige mediastilte genomen. Dank u wel, Schoertslachter. Ik ben voorzitter van de VO-raad. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. In het oosten van Rusland zijn de alarmbellen afgegaan. Daar is bij bijna 50 geïmporteerde auto's uit Japan een hoeveelheid radioactieve stoffen gemeten die veel hoger ligt dan normaal. Kunnen dit soort auto's nou ook naar ons land worden geëxporteerd? Carlo Brandsen van autotijdschrift Caros Magazine, die denkt van wel. Ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen, want er worden gewoon boten volgeladen in Japan... met auto's die daar geproduceerd zijn. En of daar nou Rusland of Antwerpen of Amsterdam of wat dan ook op staat... dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus wat er in Rusland terechtkomt, kan ook hier terechtkomen. Het hoeft alleen natuurlijk helemaal niet te betekenen... dat die stralingsdosis, dat die op wat voor manier dan ook maar... Gevaarlijk is dus. Wat je wel moet bedenken, dat is dat hier maar een fractie van de Japanse merken auto's levert, die ook in Japan worden geproduceerd. De meeste Japanse merken produceren heel veel in Europa of in Amerika en noem maar op, en die hebben dus nergens last van. Blijft wel het risico, de angst, er is grote angst voor radioactiviteit dan zou het zomaar kunnen dat de consument zegt... Van nou, ik, ik wacht eventjes, want ik wil het eerst allemaal even zeker weten. En daar zit er misschien nog wel het grootste gevaar in. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mail ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw minuut Ranking de Nieuws. We gaan terug naar Almere. We gaan naar Marcel Dekker in de huiskamer van Koos Kuipers, eigenaar van het bedrijf Fightstaff, een bedrijf dat vlak na het drama in Alphen de Rijn... in de oog van heel wat mensen een smakeloze advertentie in de krant plaatste. Uh, meneer Kuipers, wilt u die advertentie nog eens voorlezen? Ja, uh, op de advertentie staat kansloos in Alphen en de Rijn. Nee, That is een workshop leert Fightstuff je hoe je een dergelijk drama overleeft. Nou, die advertentie heeft nogal wat uh, stof doen opwaaien... om het zachtjes uit te drukken. Daar komen we zo meteen nog even over te ja. spreken. Maar eerst eens uh, even over dat fightstaff. U uh, geeft zelfverdedigingscursussen... Ja. Um, met exotische namen als Combat, Craft Magana en Escrima Knife Fighting. Geeft u eens een beetje uitleg. Dat heeft met wapensmaak ongetwijfeld. Het heeft... Onder andere met wapens te maken. Combat Kraft Maga is een, is een totaal zelfverdedigingssysteem. Waarbij je verdedigt op ongewapende gevechten. Maar ook als iemand met een mes, een pistool, een stok of zoiets op je afkomt. Als knife fighting, Als Krima is een totale vechtsport uit de Filipijnen. Daar beoefen ik het knife fighting van. Het mesvechten van. Uh, maar dat moet je echt zien als een sport. Zoals schermen en uh, dat soort zaken. Ja. Een paar dagen na dat incident in Alphenrein... komt u met die advertentie in de kranten. En dan zegt u eigenlijk later ook van, uh, van... als mensen nou die cursus hadden gevolgd... dan waren er minder slachtoffers gevallen. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, daar ben ik van overtuigd. Uh, ik heb de hele weekend na het drama heb ik aan de televisie gezeten. Want ik was natuurlijk ook heel erg onder de indruk van het gebeuren. En ik hoorde mensen vertellen van... Goh, ik hoorde schieten en ik ging naar beneden kijken. Ja, dan denk ik van... hoe haal je dit in je hoofd? Iemand staat te schieten. Je weet niet wat er aan de hand is en je gaat kijken. Dat doe je niet. He, want dan vraag je, je natuurlijk om, uh, om de grootste ellende. He, ik hoor mensen die in het winkelcentrum zelf waren op het moment dat het gebeurde. Die zeggen van ik was blijven staan, ik ging er naartoe. Ik keek om, ik bleef staan, ik probeerde die dader te kalmeren. Ja, dat zijn allemaal dingen die je absoluut niet mag doen in zo'n geval. Ja. Maar er waren ook heel veel oudere mensen bij. Hè? En dan denk ik bij mezelf van ja, die cursus die u geeft, die zijn toch niet voor ouderen? Die ouderen zijn toch sowieso dan kansloos? Nou, die zijn niet helemaal... Ja, kijk, er wordt altijd gezegd, uh, gepraat over die mevrouw van 90 die in de rolstoel zat. Het gaat natuurlijk niet altijd op. Hè? En in zo'n geval zullen er altijd slachtoffers blijven vallen... hoeveel cursussen of je ook doet. Op een gegeven moment is het gewoon einde. Maar als je daar rondloopt, uh, blijf niet staan. Laat je vallen. Ren een winkel in. Zoek het verse hoekje. Ga op je hurken zitten. En ga vooral die dader niet aanspreken. En zeker, ga niet de held uithangen. Want dan gebeuren er verschrikkelijkste dingen. Ik geloof best dat u het goed bedoeld heeft... Uh, daags na uh, die, dat incident uh, die advertentie in de krant zet... om mensen toch weerbaarder te maken tegen dit soort mensen. Um, maar ja, desalniettemin vinden heel veel mensen... u een smakeloze man, u had het helemaal niet moeten doen... zo kort na dat incident, een slaatje eruit slaan. Ja, dat vinden mensen. Op de eerste plaats moet ik wel zeggen... ik heb geen slaatje eruit willen slaan... Willen slaan. Um, nou, zo nou klinkt het wel een beetje natuurlijk als je zo'n advertentie plaatst. Ja, maar dan ga je. Voor uw bedrijf. Ja, dat. Oké, okay, zo zou je kunnen denken. Maar als ik dat. Als ik eigen slaatje had willen staan, had ik een sporthal afgehuurd. Daar duizend mensen in gezet. aan 55 euro. En dan was er mee een mooie binnenkomer geweest. Binnenloper geweest. Wat heb ik gedaan? Uh, ik heb een workshopje willen organiseren. voor 18 mensen, maximaal. En dan was het ook gewoon stop. Nou dat is geen geld, dat doe ik niet lijken bekerij. Wat ik wilde doen met deze advertentie... en ik weet dat het moment dat ik die plaatste... dat dat een beetje precair zou kunnen zijn... was om mensen te attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid... wat betreft hun veiligheid. Ja. Nou, Dat is wel duidelijk geworden. Hè? Ik moet even tenslotte toch het over uw eigen uh, leven hebben... na het plaatsen van die advertentie. Die advertentie is door heel veel kranten eruit gehaald. Ja. En uw leven uh, wordt bedreigd eigenlijk, hè? want u krijgt aan de lopende band hier draagtelefoontjes binnen. Ja, dat klopt. Ik heb een aantal uh, niet zo fijne telefoontjes, e-mails, uh, SMS, noem maar op, Ja, het heeft me niet echt, uh, het heeft me niet echt uh, be beïnvloed. Uh, ik, ik ga gewoon door. Ja. Nou, het heeft u niet beïnvloed. U had komende zondag een cursus en die gaat niet door. Nee, die gaat niet door. Dat doe ik wel, om Eigenlijk heb ik daar twee redenen voor. Uh, de nepwapens zijn in beslag genomen door de politie. Dus dat wordt even moeilijk om daarmee te gaan werken. Op de tweede plaats denk ik van... nou, die bedreigingen, als ik daar met 18 mensen sta... dat is niet lekker. Ik stel het even een tijdje uit. Ja. Laatste vraag, kort. Antwoord alsjeblieft. Um, als dit zich nog een keer voordoet... bent u dan weer van plan om zo'n advertentie te plaatsen? Of heeft u geleerd? Um, het zou best kunnen ik het nog een keer advertentie plaatsen. Het ligt gewoon aan de reacties die ik dan op tv of radio hoor van mensen... als ze weer lopen te klagen over politie dat ze niks doen... dan zit het er ding in dat ik het weer doe. Kous -kapers. Dankjewel. Graag gedaan. Bijdrage van Marcel Dekker. Straks China verwijdert westerse invloed uit het straatbeeld. Maar nu eerst het goede nieuws. Positive News Network. Ja, goedemiddag met Corinne van der Pool van Centrum. Dag Corinne, ik wil graag iets weten over de VOA's. Ja. De vrijwillige ouderenadviseurs. Oké, okay, nee, maar ik moest eerst even weten van om welke VOA-groep gaat het? Nou, de gewoon de VOA in Algemijnen. Niet dat ik het nu af wil schuiven, maar dan is het misschien beter om contact op te nemen met de, uh, de regionalen. Je mag het ook zelf vertellen. Een VOA is... Als je een VOA bent, dan werk je voor de drie bonden. Dus of dat nou ANWO, KBO, PCOB is, dat maakt niet uit. Dan werk je gewoon voor de drie ponden. En het zijn vaak ouderen die de ouderen helpen? De groep is wel heel gemêleerd, ja. En ik ga nu bellen met... Knijp. Negen adviseurs helpen ouderen zelfstandig leven. En dit gaat ja. over, over de VOA's. Klopt. Kult u mij daar iets over vertellen? Hoe dat, hoe... Natuurlijk. Zijn VOA's zelf ook 65 plus? Nee, de... uh, 55 plus. Ja, ja. Het zijn wel allemaal zogenaamde postactieven, hè. Ja. Dit zijn zo gemotiveerde cursisten. Dat is ongelooflijk. Het is vrij veel huiswerk... ...dat ze beginnen van uh, extra dagdelen bij mensen thuis te organiseren... ...om uh, beter uh, huiswerk te kunnen maken en opdrachten te kunnen doen. Het is eigenlijk toch wel te gek dat iedereen dit weer voor niks moet ja, doen? Ja, aan de ene kant wel. Uh, wij horen zelfs van die uh, zachte opmerkingen die niemand hardop maakt... ...van dat de gemeente denkt van leuk, FOA's kunnen we het tenminste bezuinigen... ...op het ambtenarenbestand. Maar dat, dat durf ik niet hardop te zeggen. Dat zijn al de, al de geluiden die we ze nu en dan horen, maar die niemand uh, zal bevestigen... Wegens gebrek aan vrijwillige redacteuren ligt de site van goednieuws.nl sinds februari plat. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja dat, dat was dus eigenlijk slecht nieuws. Hè? Het lijkt me ook niet makkelijk om in deze barre tijden goed nieuws te scoren. Soms heb je ook wel berichten die eigenlijk niet zo goed zijn. En als je goed zoekt, dan vind, uh, dan vind je toch weer goed nieuws. Laten we even, ik, ik zal je even als voorbeeld nu noemen, het vreselijke drama in aan de Rijn. Het is natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Maar uh, wat hoor je daar nu weer berichten van, van mensen die uh, elkaar geweldig geholpen hebben. Zelfs iemand die, die zijn leven ervoor heeft gegeven. Hè. Weet je wel, dat is dan... Ja, dan denk je, ja dat is het dus ook. Hè. Wat wij ook uh, erg goed nieuws vinden, dat is al die, uh, die duurzame uh, projecten overal. Hè. Zoveel bedrijven zijn met dat milieu bezig. En ik weet ook heus wel... ...dat zodra ze maar half denken dat ze iets goeds doen voor het milieu... ...dan um, gaan de grote persberichten de wereld in. Het goede nieuws moet nieuws zijn wat mensen verbindt. Uh, weet je wel, het, het, moet, uh, het gaat er niet om van... ...hoera, uh, uh, het gaat met de economie goed, nee. En wat wel dan? Uh, wat, wat, wat wel hoera is als er minder werklozen zijn, snapt u? Is het niet saai? Ik vond dat zelf ook met goed nieuws. Dat Goed nieuws is gauw saai. Helaas zijn wij mensen... Saai? Als je jezelf een krant noemt, dan moet je toch minimaal één bericht per dag hebben, vind ik. Klinkt saai. En alleen uh, kan ik het niet uh, echt... Uh... Misschien moet u een paar onderwerpen laten vallen. Uh, we hebben het niet over uh, politiek, om maar eens even iets te noemen. We hebben het ook niet over religie. En we hebben het ook niet echt over sport. Want ja, dat is natuurlijk wel leuk als iemand gewonnen heeft. Maar je hebt ook altijd verliezers, hè? Dat is inderdaad te negatief. Het idee van, um, als je goed nieuws brengt, dan kan dat saai worden. Dat is absoluut waar. Heeft u ook gelezen dat ik ermee ophoud? Ja, in uw eigen krant. Het goede nieuws werd u gebracht door Erik Bakker. to create a door De Schotse dames en heren van Belle et Sebastien. I want the world to stop. Nou ja, het is bijna weekend. De woorden keizerlijk, keizerlijk koninklijk en prins heerlijk zijn vanaf vandaag taboe in China. Reclames op billboards die producten ondersteunen... door middel van westerse waarden, die zijn namelijk verboden. Een heel goedemorgen, Marije Vlaskamp, correspondent in China. Goedemorgen. Ja, we horen elkaar. Waarom is dat eigenlijk? Nou, de, de billboards... Uh, die, uh... Ja, dus uh, mensen oproepen om uh, bij de elite te horen, uh, dure huizen te kopen, dure cognac, dure auto's. Dat uh, loopt de spuigaten uit, uh, vinden de autoriteiten. Er is een enorm inkomensverschil in China. En uh, ja, uh, het is niet leuk als je arm bent en je ziet elke dag hele grote billboards met rijke mensen in rijke huizen. En daar hoor jij dan niet bij. Dus dat moet een tikje terug. Ja, misschien zou je iets aan die inkomensverschillen uh, moeten doen dan. Ja, dat zegt de advertentiesector hier ook. Uh, die zeggen, ja, dat symptoombestrijding. Laat ons nou maar gewoon uh, ons werk doen. Zo erg is het nu ook weer niet. Maar het zit toch een beetje dieper. Uh, volgens uh, sociologen uh, is het zo dat ja, een aantal mensen heel snel heel rijk zijn geworden. En eigenlijk geen idee hebben hoe je ja, als rijk een, een beetje normaal leven moet leiden. En het enige wat een soort leidraad is van hoe moet je omgaan met geld, dat zijn die advertenties. Dus uh, vandaar dat de overheid zegt, we moeten die rijken een beetje heropvoeden. Uh, er is meer te doen met geld dan alleen maar nieuwe dure huizen kopen. Ja, is dat het enige wat ze doen? Echt smijten met geld? Nou, uh, die rijken die, uh, die zijn natuurlijk binnen eigenlijk een periode van 30 jaar opzettend steenrijk geworden. Dat is een, een kleine rijke toplaag. En, en die mensen die zoeken bevrediging, tenminste dat zeggen mensen in de advertentiesector, uh, door nog meer te kopen. Uh, nog duurdere huizen, nog duurdere auto's. En dat zit dus bij de rest van de bevolking niet goed. Uh, er is een enquête geweest vorig jaar waaruit bleek dat zo'n 75% van de gewone Chinese mensen echt uh, rijke haat. Nou ja, die sociale spanningen, dat, dat komt de regering niet goed uit. Want zo'n inkomensverschil, dat heb je niet zo snel weggewerkt. Maar ja, sociale onrust, die is zo gebo geboren. Dus vandaar dat ze in elk geval een wat politiek correcter straatbeeld willen. Aha, daar gaat het om. Hoe zien ze eruit? Zou je er eens eentje willen beschrijven, zo'n typisch billboard? Nou, wat ik zelf een hele erg vond... Uh, dat was een uh, gefotoshopt uh, ja, landschap van een baai... met uh, ja, villaatjes, met palmen en, en een maan erboven. Hè? En dat heette dan de Champagnebaai. En uh, dan zag je op de voorgrond... een uh, ja, gelukkig gezin, een westers gezin natuurlijk... Uh, met een man en een vrouw die elkaar dan heel lieftallig ontzettend dure glazen wijn zaten te klinken. En die dingen stonden overal langs de vierde ringweg... Uh, ja, je wordt er inderdaad, uh, als je dan dat, dat project ging bekijken... dat zijn dan niet eens zo mooi gebouwde, vrij uh, ja, goedkoop gebouwde villaatjes... maar die rijke levensstijl, dat wordt er dan ingeramd. Als je daar niet woont, dan ben je een loser. Nou, dat, dat vinden veel mensen onprettig hier. Nou, ik kan me ook nog herinneren, denkt Xiaoping, de man die China's grote rode deuren opengooide voor de buitenwereld... zei, rijk worden is glorieus... Onderdeel van de China Chinese staatsfilosofie en de economie die drijft op binnenlandse bestedingen. Dat is dan toch wel een grote ommekeer? Ja, dat zijn tegenstellingen. Het is geen ommekeer. Het, is, het zijn allerlei tegenstellingen in één groot vat wat China heet. He, dat is inderdaad gezegd, rijk worden is eervol. Er is ook gezegd, nou, eerst wordt een klein deel rijk en daarna de rest pas... Ja, die rest vraagt zich nu af, wanneer zijn wij nu aan de beurt? Nou, de Chinese overheid probeert inderdaad mensen aan het winkelen te zetten. Want dat is goed voor de economie. Er moet meer besteed worden en minder gespaard worden. Maar ja, wat is nou de nekslag voor dat hele beleid? Is het feit dat natuurlijk een heleboel mensen erin inkomen... maar heel erg langzaam een stapje op achteruit zijn gegaan. Of juist nog helemaal niet. Uh, omdat uh, de prijzen van dingen steeds duurder worden. We hebben hier gierende inflatie. Nou ja. Ik zeg het al, het is een vat vol tegenstellingen. Ga er maar aan staan als Chinese overheid om dat allemaal op te lossen. Dus wat pakken ze? Nou, nu iets eenvoudigs om mee te beginnen. Niet meer al dat soort uh, keizerlijke, koninklijke uh, billboards in de straten. Ik dank je wel. Marije Vlaskamp vanuit China. Straks in Goedemorgen Nederland. Het pensioenakkoord, zoals het er nu ligt, dat is ook goed voor de werknemer... zegt CNV-voorzitter Eaap Smit. De burgemeester voorkomt sprookjeshuwelijk met nep toch? en het ochtendtumeur van Siska Dresseluis. Het vervolg zometeen van Caro Goedemorgen Nederland. Een testje voor iedereen die nu aan het autorijden is. Niet op je snelheidsmeter kijken. Weet je hoe hard je nu rijdt?